Dat bedrag is ongeveer wat deskundigen hadden verwacht. Na de financiële crisis zijn de belangrijkste Ierse banken al grotendeels genationaliseerd. In Ivoorkust staan aanhangers van de gekozen president Ouattara in de buitenwijken van Abidjan. Er komen berichten van explosies en beschietingen uit de belangrijkste stad van het land. De troepen van zittend president Bakbo hebben zich onder meer verzameld bij het presidentieel paleis. Het is niet duidelijk of Bakbo er ook verblijft. De aanhangers van Wattara geven de zittend president een paar uur om de macht op te geven. Maandag begonnen de Wattara-getrouwen aan hun opmars. Ze wilden niet langer wachten op hulp van buitenaf. Het leger is opgeroepen zich aan te sluiten bij de milities van Wattara... maar het is niet duidelijk of militairen daar gehoor aan geven. President Bakbo verloor in november de presidentsverkiezingen, maar weigert op te stappen. De Verenigde Naties hebben Wattara als president erkend. Wie naar de kantonrechter stapt, is vanaf volgend jaar minimaal het dubbele kwijt. Nu is het tarief voor civiele zaken nog 71 euro, dat wordt 125 euro. Verder gaat het minimumtarief voor bestuurszaken naar 500 euro. Minister Opsteld heeft de nieuwe tarieven vastgelegd in een wetsvoorstel. In het regeerakkoord was al aangekondigd dat de griffierechten kostendekkend moesten worden. En dat leidde tot veel kritiek. Onder meer de Orde van Advocaten en de Raad voor de Rechtspraak vreesden dat het te duur wordt om naar de rechter te stappen. Volgens Opstelten komt met de plannen de toegang tot de rechter niet in het geding... omdat er allerlei compensatieregelingen zijn. Dan het weer. Vanavond overwegend bewolkt en droog. Een minima van rond 8 graden. Morgen ook nieuw regen en motregen. De middagtemperatuur ligt dan tussen 16 en 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ANRB, verkeersinformatie. De avondspits is voorbij. Het is nog wel druk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Dat heeft te maken met een ongeluk eerder op de middag. Het staat tussen Leidschendam en de Rijndijk nog 8 kilometer. Maar de rijstroken zijn wel weer vrij. De andere kant op loopt het nog vast tussen Roelofaar en en Hoogmade 3 kilometer. De N48 om een hoge veen is in beide richtingen dicht tussen Dedemsvaart en Zuidwolde. En dat komt door een ongeluk.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 Dit is radio 1, de NTR. Grenstof. Ja, Dames en heren, goedenavond. Als de mens. Ergens door wordt getijsterd, dan zijn het wel romantische idealen... die te pas en te onpas door het hoofd wapperen met allerlei gevolgen van tien, Zoals bijkomende, niet bepaald opbeurende gedachten over seks, macht en jaloezie. En dat moet beter kunnen, vindt onze gast. Veel beter. En daarom schreef hij een boek over het romantisch misverstand. Hier is Jan Drost. De presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van Donderdag 31 maart. Het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met donderdag, op Radio 1. Jan Drost, welkom. Uh, We gaan het een uur over de liefde hebben. Jij schreef er een boek over, over wat je het romantisch misverstand uh, noemt. Gisteren werd je erover geïnterviewd in de Volkskrant. Groot verhaal stond erin. En vandaag al reageert schrijver Arnold Gunberg in zijn column op dat wat jij daar in het interview zegt. Daar komen we straks wel over te spreken. Maar het feit dat hij reageert zegt natuurlijk wel wat. Ik denk dat jij als, als liefdesprofessor, als liefdesfilosoof veel en vaak aangesproken wordt. Ja, absoluut. Wat is ja, de meest gestelde ja. vraag die je dan... Uh, uh, nou... Dat valt op zich nog wel mee, maar wat ik, ik krijg vooral heel veel uh, ontboezemingen te horen. Vooral over Van mensen die ik totaal niet ken en dat vind ik wel heel, heel bijzonder. En daar luister ik ook heel graag naar. Dat vind ik een hele luxe positie. Maar uh, het lijkt wel alsof mensen, omdat ze mij helemaal niet kennen, het uh, eerder aan mij durven te vertellen. En uh, ik heb uh, prachtige uh, verhalen over uh, nou ja, uh, buitenechtelijke relaties en de manieren waarop mensen elkaar vonden uh, gehoord. En... Uh, ja. en uh, Bezit jij de eigenschap, beschik je over de eigenschap... dat je dat allemaal keurig, anoniem en geheim uh, opslaat... en daar verder dan uh, vooral geen misbruik van maakt? Ik hoop het. Ik, hoop het. ik vind privacy wel heel belangrijk. Ja. Ik heb nou ja, in het boek wel hier en daar een, heb voorbeeld, ik een aantal ja. voorbeelden. Ja. Ja, um, maar die heb ik wel volkomen geanonimiseerd. Ik heb leeftijden veranderd, uh, dat soort dingen. Uh, of de, de plek waarin ik iemand sprak veranderd. En ik heb het ook niet heel herkenbaar gemaakt. Ik probeer juist zeg maar, de overeenkomsten... Uit zo'n persoonlijke ervaring te halen die voor andere mensen misschien ook herkenbaar zijn. Ja, ja. Dus, uh, ja. Vind je het wel gênant om die verhalen aan te horen? Uh, ja, ja soms. Nou ja, één keer. Meestal vind ik het heel fijn trouwens. Vind ik het heel, heel bijzonder. En, en probeer ik er ook in, in tegen mee om te gaan. Maar ik heb ook wel eens uh, dat zo'n stijl zo zich bijna aan me opdrong. Uh, Bijna tegen me aan ging staan om te vertellen hoe geweldig open hun relatie was. En uh, dat was echt uh, geweldig. Ja, dat <laughs> dat wilden ze even laten zien hoe open ze wel niet waren. En, uh, Het was heel bang dat je geannexeerd werd ja. natuurlijk. Het <laughs> eerst even maar een stapje <laughs> achteruit van: oh ja, oké, okay, oké. Okay. Dus ik heb. Ja, dat, uh... Nou ja, op een gegeven moment heb ik een boek al even over dat liefde moet nou ook weer niet een soort uh, totale transparantie worden. Het is best goed om een paar dingen zeg maar, voor jezelf te houden. Um, maar dat, uh, nee, dat is ook wel een beetje gek. Ja, maar maar deze samenleving is natuurlijk wel steeds opener geworden. In de zin van we krijgen steeds meer te zien van wat er achter de voordeur en zelfs achter de slaapkamerdeur gebeurt. Ja, zeker. Ja. Ja, ik denk zelfs het, het omgekeerde: dat sommige mensen het nog moeilijk vinden om zo'n betekenis of zin aan hun privé. Ervaringen te geven als het niet gezien is, hè? als het niet gedeeld wordt. Kan ik kan me echt over verbazen waarom mensen inderdaad zo graag publiek bij alles uh, willen. Ja. Ja. Ja. Nou, uh, dan kan ik ook een moeiteloze brug slaan naar de eindredacteur van dit programma, die niet aangeschoven is. Heb jij een bekentenis te doen, of wil jij iets vertellen aan de liefdesfilosoof? Of... Wil je het vooral nu even bij het onderwerp houden? Nou, laat het even bij het onderwerp houden. Dan denk ik daar nog eens over na. Frans Krotter, je bent aangeschoven omdat wij maandag 4 april... ons 10-jarig jubileum vieren met dit programma. En daar wilde je nog even wat over zeggen. Ja, tien jaar Bradio Radio 1. Uh, dat is een. nog niet iedereen weet dat. Uh, we vieren dat met publiek hier in de grote zaal van de Smet. In Amsterdam de studio. In Amsterdam. Uh, even voor mensen die denken, daar kan ik nog bij zijn. Nee, dat kan dus niet meer. We zitten echt helemaal vol. Honderden mensen komen. Maar wij kunnen toch gezien worden, want voor het eerst in ons bestaan staan er camera's bij en is de hele uitzending te zien op uh, het themakanaal Cultura 24. Iedereen die kabeltelevisie heeft weet ongeveer wel waar dat zit. Ja. En het is bij iedere aanbieder weer anders, dus ik ga daar geen nummer bij noemen. Uh, het is ook te zien op de website van Radio 1, Radio1.nl en op onze eigen website radiokunststof.nl Dus voor het eerst kunnen mensen zien hoe radio eruit ziet. En dus ook hoe de presentatoren eruit zien. Iets um, wat wij toch een hele lange tijd, in ieder geval de afgelopen tien jaar... geheim hebben kunnen nou, houden. Dat hebben wij inderdaad geheim gehouden, omdat wij natuurlijk vonden... Dat wij waren geluid. Ik heb zelfs op de website hebben wij nooit foto's van presentatoren gezet... We hadden wel met enige regelmaat, vooral mannelijke luisteraars... die verzochten om een foto van vooral de presentatrices... en als het kon in badkostuum. <lacht> Daar hebben we nooit aan <lacht> <lacht> voldaan natuurlijk. Daar ben ik nog steeds blij om. Uh, maar ja, we zijn altijd uitgegaan van geluid. Uh, inmiddels uh, he, he, hebben de tv-camera's hun intrede gedaan in de radiostudio. Heel veel programma's op Radio 1 uh, hebben een camera uh, uh, er al bij. En uh, nou ja, uh, wij uh, hebben dat heel lang niet gedaan, maar Bob Dylan zong het al. The times, they are changing... Yeah. <laughs> En we gaan het gewoon eens proberen. En we dat beginnen... zeg je als een mantra elke dag. Ja, dat tegen je, da daarmee tegen je bezweer, je ik, daarmee <laughs> bezweer ik mijn vrees... dat het beelden misschien wel eens tegen zou kunnen vallen. Ja. Maar aan de andere kant... want ik ben een enorme fan van geluid... omdat het de verbeelding veel meer in werking zet. Ik denk dat een de radioluisteraar veel meer ziet... dan iemand die tv kijkt. Uh, maar goed, uh, het, het is een nieuwe trend. Visual radio. Uh, daar doen we aan mee. Maandag met de jubileumuitzending. We hebben natuurlijk drie presentatoren, drie gasten. Een bomvolle zaal met publiek. Joost Prinsen, die de gasten live aankondigt. Hopelijk in smoking. Dus dat wordt echt een feestje. Ja, Welke gasten komen we hebben, er voorbij? Uh, uh, Volkstand hoofdredacteur Filip Remark die met jou spreekt. Uh, we hebben schrijfster Naima L. Bezas die met Jelly Brouwer spreekt. En uh, Frank van der Linden ontvangt uh, de geniale jazzpianist Bert van der Brink. Dat zijn de gasten. Maandag aanstaande tussen 7 en 8 op Radio 1. Live zoals altijd. Nog even gewoon een zakelijk vraagje. Krijg ik een stylist? Nee. Je oh, dus moet je eigen kleding verzorgen. Je moet je eigen kleding verzorgen. Maar ik denk ook dat er geen stylist te vinden is die het beter zou kunnen bedenken dan jij. Dankjewel, chef. Goed, hoogste tijd dat je nu verwijderd wordt uit deze studio. Dankjewel, dit was Frans Korten. Was één in fysieren, was dat. Ja, dat, ja, ja. ja hij, de, hij doet dat goed, hè? Ja, hij doet het goed. Ja, ja hij heeft heel veel vrouwelijke redactrices en hij, ah. hij zit ook al heel lang bij ons. Dus dat begrijp jij nu heel erg goed. Ja, nee, ja, ja. Lieve, lieve luisteraars, u kunt natuurlijk maandag luisteren. U kunt ook vanavond luisteren. Sterker nog, u kunt ook reageren op deze uitzending. Ik denk dat dit een onderwerp is waar iedereen mee bezig is. De liefde. Het romantisch ideaal of het romantisch misverstand. Misschien bent u wel, wel 70 jaar bij elkaar en, en nog steeds verliefd. Ik zou dan wel willen weten, hoe doe je dat bijvoorbeeld? Of misschien heb je wel besloten op je 23e na een mislukking. Ik begin er niet meer aan. U mag het allemaal naar ons mailen. En we proberen deze uitzending zoveel mogelijk over de liefde te spreken. Met liefdesfilosoof Jan Drost. Maar ook vragen te beantwoorden, commentaar te geven. Op al die grote thema's. Uit het leven. En dat doet u dan via onze website radiokunststof.nl. Daar kunt u uw bericht na, uh, achterlaten in het gastenboek, zoals altijd. Jan Drost. Je bent schrijver en filosoof verbonden aan de Hogeschool in Amsterdam. Je schreef het boek Het romantisch misverstand. Je werd geboren in 1975, midden in de jaren 70... toen ja. Nederland onwaarschijnlijk bevrijd van kerkelijk gezag op zoek leek te zijn naar de ware liefde. Die ene ware liefde. Soms moest daar flink voor rondgehopt worden. Maar op ieder potje past een deksel. En als je je gevoel maar liet spreken... dan kwam het allemaal wel in orde. En daar moeten wij het nu eens over hebben. Want nu ik je boek gelezen heb, zie ik... dat het helemaal niet een kwestie is van je gevoel laten spreken... en dan mm -hmm. maar go with the flow. Ja. En daar maar als een kip zonder kop achteraan gaan. Ja. Het ja. gaat om het denken. Ja, dat zou ik zeggen. Ja. Of in ieder geval om niet te voelen zonder er ook bij na te denken. Ja, ja. Ja. Vertel eens, want daarmee hebben we meteen het grootste romantische misverstand ja. te pakken. Ja, ja. Um, nou ja inderdaad, dat, dat is een van de grootste romantische ideeën over liefde. Dat, dat het alleen maar een kwestie van voelen is. En, um, nou ja, dat, dat Als je een criterium wil hebben of je van iemand houdt of niet. Of dat het goed is in een relatie of niet. Of dat je achter iemand aan moet gaan of niet. Dan moet je dus naar je gevoel luisteren. En, um, en het is een, op zich zit daar wel iets in. Alleen romantiek zegt eigenlijk dat je het kritiekloos moet doen. Hè. Dit, ik zeg natuurlijk niet dat je niet naar je gevoel kan luisteren. Alleen. Um, maar bij romantiek is het een ongestuurd ja, wezen... Het, waar je bijna geen grip op of misschien zelfs wel helemaal geen grip op zou hebben. Ja, het, het, het, het, het, maar het geeft ook de mogelijkheid alsof je je voorkomen één kan zijn... met zo'n zuivere, pure bron van gevoel... die jou altijd op de goede weg zal brengen. Um, alleen... Ja, ik zou zeggen dat op zichzelf op die manier over een gevoel denken... is al, is al een idee over voelen. Um, en een hele romantische, want het gaat ervan uit dat je gevoel... Uh, nou voornamelijk dat het één, één gevoel is. Terwijl ik heb er altijd heel veel tegelijk. En niet altijd, maar ook wel ik heb er altijd meerdere. En sommige zijn heel tegenstrijdig. Dus dan ben ik eigenlijk al meteen in de war. En daarom noem ik het, noem ik het ook een romantisch misverstand. Ja. Um, het ideaal van een gevoel volgen brengt mij in de war... want ik weet niet welk gevoel ik dan moet volgen... En, uh, dus ik zou eerst heel goed willen leren... onderscheiden welke gevoelens je erop nahoudt. Nou, dan moet je allerlei ideeën al ontwikkelen over wat voelen is. Um, en bovendien er zit er ook een soort romantisch, uh, ja, romantische gemakzucht, gemakzucht achter. Hè? Dat, uh, je gevoel, dat, dat kun je niks, niks aan doen, dat kun je niet sturen. Dus uh, als jouw gevoel jou een bepaalde kant op stuurt... Uh, uh, uh, naar een bepaalde persoon toe stuurt, dan, is dat, dan moet je dat maar volgen. Ja, ja. En andersom ook, als het opeens weg is, nou, dan, dan is het weg. Dus kom jij bijvoorbeeld? Uh, je komt met een voorbeeld in je boek van een, van een goede vriend... Die, die op een station op de trein staat te wachten... en ja. dan in een passerende, wegrijdende trein de liefde van zijn leven denkt te zien. Ja. Door het glas, daar zit het meisje van zijn dromen. Ja. Ja. En nu, hoe moet hij haar vinden? Want, want uh, is dan de gedachte, bij ieder mens zou een ander mens horen... en die twee eenheid zou tot eenheid gesmeed kunnen worden. Ja. Dat is heel triest nieuws voor die vriend van je... Want want die gaat die vrouw of dat meisje misschien wel nooit vinden. Ja, nee, dat, dat is waar. En, is dat uh, ook een misverstand van die vriend van je? Nou, ja, kijk, ja, ook daar zitten dus wel allerlei ideeën achter. En zijn romantisch ideaal is blijkbaar, um, of blijkbaar, dat heeft hij me ook verteld... Uh, uh, dat er voor iedereen één ware op deze aarde rondloopt. En, um, en dan is het, ja, liefde is een kwestie van wachten tot, tot je de ware tegenkomt. En als je die persoon tegenkomt, uh, ja, dan hoor je heel hard klik of dan... dan en dan springt er iets over en dan is, het, dan is het goed. En dan is het voor eeuwen goed. Maar hij had dus de pech dat uh, de ware voor hem uh, net in de trein zat die wegreed. Uh, dus uh, hij had geen idee hoe hij daarmee om moest gaan. Want nou, je zou kunnen zeggen, stel dat hij geen romanticus was geweest... en hij had gewoon gedacht, oh, wat, een, wat een mooie meisje of wat een leuke vrouw daar... en had hem misschien wel even met een steek van spijt haar zien, zien vertrekken... Maar juist het romantische idee dat er voor ieder één waar is. En hij dacht echt dat, dat zij het was. Hij herkende haar als het ware. Um... Maakt de spoeling eigenlijk heel dun. Ja, zeker. Ja. Want, ja. want die waren van jou of van mij... die, die zou ook wel in, in West-Afrika rond kunnen lopen. Ja. Ja. Ja. Of in, uh, ja. in, in Noord-België. Ja. ja, maar romantiek heeft wel een oplossing voor. Ik bedoel, het, het, want dat is inderdaad een probleem. Van hoe breng je dan geografisch de twee wederhelften bij elkaar? Dus dan heb je nog een ander geloof, namelijk in voorbestemming of in noodlot. Dus het heeft zo moeten zijn dat wij elkaar hier zijn tegengekomen... Dat, dat geloven. En dat is, dat is eigenlijk ook een onderdeel van het romantisch misverstand. Ja, dat heb je wel nodig, want anders kun je kunt wel in de ware geloven. Maar als je elkaar nooit tegenkomt, dan is het wel heel treurig. Uh... Komt dat overigens voor? Mensen die in de ware geloven en die waren gewoon niet tegenkomen? Ja. ja. ja. Nou, je hebt niet alleen veel over gelezen, er zijn niet heel veel verhalen alleen over, maar ook wel mensen gesproken die dat. Nou ja, althans, ja, die dat zo ervaren natuurlijk. Hè? Dus die, die zulke ideeën hebben over wie de ware is voor hen. Uh, dat ze alle personen, alle geliefdes die ze hebben gehad in hun leven... daar eigenlijk niet aan voldeden. Dus, dus inderdaad nog steeds na zoveel jaar rondlopen met het idee... ik heb mijn ware nog steeds niet gevonden. En, en hoe beschouw jij dat dan, zo'n zo, zo verhaal? Ja, ik probeer het wel van persoon tot persoon uh, te bekijken. Maar heel, heel vaak hebben ze wel een bepaalde manier van denken die daarachter zit. Uh, nou ja, ik vraag me het ten eerste af waar, waarom iemand daarin gelooft... Um, en dat kan soms heel, ja, heel, heel domweg zijn... Omdat, dat, omdat die ideeën zo ontzettend nadrukkelijk aanwezig zijn... In, onze, in de films die we zien, de verhalen die we lezen. Uh, die troosten ons allemaal met het idee van... zelfs als ze wegrijdt in de trein op een dag... komt ze echt wel weer terug. Dus, die, die... dus dat is er wel de moeite waard om daar nog twintig jaar op te gaan zitten wachten. Ja, romantiek geeft je wel die hoop dat het op een dag... Hè, want anders, heb je geen, anders is het een hele flauwe voorbestemming natuurlijk. Dat, het, ja. dat, uh, dat er een waar is en je komt er niet tegen. Dus het, het, het geeft een hoop. Um, alleen... Die hoop zorgt wel voor een uitstel of bijna een soort vorm van vermijdingsgedrag. Um, omdat je daarmee alle... Nou ja, stel dat je een relatie hebt met iemand en het, en, en het loopt niet zo soepel. Of, of je, je denkt even hey, wat dan... He, het, het wrijft of het schuurt of we hebben problemen. Dan kun je al heel snel denken... Oh, dan is dit vast niet de ware. Want ware liefde kan toch niet zo zijn. Hè? Want ware liefde hoort dus, uh, vanzelf Dus neem maar afscheid van, van, ja. van deze relatie. Ja. Ja. En ga maar weer op zoek naar die nieuwe, uh, ja. grote... misschien zelfs wel onbereikbare ware liefde. Ja. Ja. Die man of vrouw die voldoet aan alle eisen ja. die, die in het pakketje zitten. Ja, precies. Ja. Ja. En, en het grootste misverstand is volgens mij... dat die persoon het geloof dat die persoon in de buitenwereld bestaat. Want als je even heel goed zou nadenken over dat gevoel of over dat ideaal dan kun je maar één conclusie trekken. En dus dat die, die, die, die gedachte of het idee van de ware, die zit gewoon in jouw hoofd. Dat is een product van jouw fantasie, van jouw verbeelding. En hè, met, met die blik als het ware ga je hem zoeken in de buitenwereld. Maar je alleen daarvan al bewust worden... dat heel veel dingen die we in de buitenwereld zoeken... dat die in, in ons zelf zitten. Uh, nou, dat lijkt me al een... Uh... Een uh, filosofisch inzicht uh, nou ja, waar, waar je echt wat aan kan hebben. Ja. Maar onnuchterend is het ook. Want het, uh, uh, jij, jij bevrijdt ons misschien wel in bepaald opzicht... van een heleboel uh, moeten en, en, en perfectionisme eigenlijk in de liefde. Maar tegelijkertijd uh, ja, zadel je ons ook op met iets, iets heel nuchters... iets heel... Uh, ja, het de haalt de, uh, de glans weg. Ik bedoel, het is natuurlijk niet voor niets dat al die boeken zijn geschreven... die liedjes zijn gemaakt, die, die films zijn gedraaid over de liefde. Ja, ja. Over dat romantisch misverstand. Ja, ja. Nou ja, als je me nu zo, wat is het allergrootste misverstand? Dan zou dit volgens mij dit zijn. Uh, dat rom romantische idealen het zover hebben gekregen... dat we de romantische ideeën en verhalen en beelden over wat liefde is... dat we die mooier zijn gaan vinden dan de werkelijkheid. Uh, terwijl het... Uh, nou dat, terwijl het zo vaak omgekeerd is. Ik zou zeggen, die, die fantasieën die we hebben. Kijk maar eens, schrijf maar eens op waar zo'n ideale geliefde aan voldoet. Dat zijn vaak hele banale, uh, inderdaad hele perfectionistische, veel eisende uh, criteria. Wat, wat, wat voor dingen bedoel je dan? Uh, nou, ik, ik, ik maak studenten, laat studenten wel eens uh, lijstjes maken. Uh, ook wel eens met deeltijdstudenten gedaan, dus die zijn wat ouder al. En uh, nou, het begint meestal de top drie zijn bijna altijd uiterlijke kenmerken. Uh, dat, uh, maar goed, dat speelt natuurlijk blond, een rol, maar... Lang blond haar, grote borst ja, en, precies. en uh, smalle tijden. <laughs> ja, ja, en over het algemeen komen bij vrouwen al in de top 5 ook wel wat, wat, wat, wat maatschappelijke dingen bij. Hè? Dus het is prettig als ze uh, uh, goede banen hebben en dat soort dingen. En enigszins uh, hoog op de sociale ladder staan en dat soort dingen. Um, maar het gek is, die hey, lijst... Maar, die... Maar even, even eerlijk, ja. daar staat toch ook altijd op dat vrouwen niet moeten zeuren... <laughs> Bij de mannen, ja, dat is. Uh, ja. Dat, dat staat dat, toch op uh, het, het ideale lijstje van de man? Ja. Me, ja. En wat staat er op het ideale lijstje van de vrouw over, over mannen? <laughs> uh, ja, dat. Som, meestal, ik, ik laat er soms twee maken. Dan de eerste, die is uh, heel erg, uh, nou, dat hij lief is en, uh, en begripvol en, en, en kan luisteren. Wat heel prettig is, als je als vrouw heel veel praat, dan handig als je een luisterende man hebt natuurlijk. <laughs> uh, maar. Uh, maar vaak bij een tweede, als, er dan, als ik dan zeg, daar, je mag echt alles erop zetten... en uh, uh, je hoeft hem zelfs niet in te leveren, bij wijze van spreken. Je mag het ook voor jezelf houden. Dan komen er ook uh, eigenlijk hele platte uiterlijke dingen. Uh, ik heb het woord waspoortje, heb ik volgens mij op een gegeven moment wel 31 keer geteld of zo. Uh, de, de gespierde buik, zeg ja, maar, dat ja. soort dingen. Nou ik ja, probeer ja, goed, dan dat nog even leuk, voor de maar... geest te halen wat dat ook alweer was. Ja, een wasboordje, uh... ja, <laughs> ja, of een grote auto. Een, uh, ja, precies. Geld, ja. Uh, ja. macht, ja. uh, roem Ja, en ik zou en, ook zeggen, dat is natuurlijk allemaal heel leuk. Het is wel fijn als je een auto hebt waar je in weg kan rijden natuurlijk. Maar um, ja, ik probeer bij al die romantische idea idealen en lijstjes erachter te komen. Wat, wat, wat voor belang hebben we er nou precies om daarin te geloven? Om daar aan vast te houden. Zelfs als we denken, het is misschien niet heel realistisch. En wat is um, dat belang? Nou, bij zo'n lijstje, uh, uh, die worden steeds, trouwens met de jaren vaak steeds uh, uh, strenger. In plaats van andersom. Uh, uh, nou ja, dat, je, dat je dus eigenlijk alle, uh, alle geluk en alle perfectie en alle liefde... eigenlijk van, uh, van, van buiten jezelf verwacht of verlangt. He, dat, eigenlijk moet de ander perfect zijn. Eigenlijk moet de ander moet de ware zijn. Um, maar je kan het ook omdraaien. Als die ware zo perfect is, he, de prins of prinses op het witte paard... wie ben jij dan wel dat jij zo fantastisch bent om bij die persoon te passen? Dus het, het, het leidt de aandacht ook wel af van het, van het feit dat je voor liefde ook iets uh, aan jezelf moet doen. Hè? Dus van je eigen onvolkomenheden. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja, of ja, want, je eigen ja. falen. Of, of, of de dingen ja. die allemaal niet zo ideaal zijn aan ja. jezelf. Ja, ja, ja want ja. liefde wordt dan uiteindelijk. Want als je die persoon ontmoet, dan klikt het tot een volmaakte eenheid samen. En dan, dan ben je inderdaad klaar als het waar is. Of als het goed is. En als het waar is. Um, terwijl als je ook nog. Ja, als je beseft dat, dat een relatie uit twee personen bestaat. dan denk je, oh wacht eens even. Uh, ja, als Mr. Wright of Mrs. Wright eraan komt lopen... Uh, dan moet die persoon mij toch ook wel... ik moet toch ook de ware voor iemand anders zijn? Ja. nou, uh. Een van die, van die dingen die heel erg verbonden zijn... met het romantisch misverstand... Uh, is dat wij liefde en verliefdheid nogal met elkaar verwarren. De eerste periode van verliefdheid... die houdt op een gegeven moment hoe dan ook toch wel op... of die wordt in ieder geval uh, anders... Uh, hoeft niet per se minder te zijn, maar wel ja. anders. Ja. Dat is eigenlijk wel iets wat ik denk bijna iedereen wel uh, ondervindt. Tenminste, ik weet niet of jij heel veel uitzonderingen kent op deze regel. Nee, nee. Nee, nee inderdaad. Dat klopt. Wij, wij focussen ons, en de films en de boeken en de liedjes doen dat ook... op die eerste periode. Ja. Ja. En daarna komt nog een heel lang leven soms ja. samen. Ja. Ja. En daar weten we helemaal geen raad mee. Het is, ja, is toch een rotstreek eigenlijk. Dat we ja. volgestuurd worden met hoe geweldig het begin is... Dat is net zoiets als dat je tegen je pasgeboren kind zegt... Uh, nou, geniet ervan, want na je zesde is er eigenlijk helemaal niks meer aan. Wordt het alleen maar minder. Zeg voordat je dat zegt. Ja, dat doet toch niemand. Maar dat de romantiek zegt dat eigenlijk. Ja. De romantiek is er volledig op, op, op, op ingericht... Dat, uh, dat, je dat, dat je die hoogtepunten beleeft ja. en dat je ja. daarna... Ja... Nou, dat het zo blijft. En dat gebeurt dus eigenlijk nooit. En dat is dus het lastige. Dus inderdaad, naar een het geweldige... Dat is geloof in Sinterklaas ook eigenlijk, hè, dit... Ja ja, ja, ja, absoluut. Ja, nee, inderdaad, dat heeft wel wat... Uh, ja, ja. Maar ja. Hoe, hoe, waar halen we dan nu vandaan? Of, of kan je onze enige handvatten geven uh, hoe we dan voor die andere dertig jaar door moeten... als we uitgaan van één liefde voor het leven? Ja, ja. Nou ja dat, dat is eigenlijk een van de hoofdvragen die ik inderdaad stel. Hè? Uh, in, in, in, hoe... Kun je een perspectief op een langdurige liefde uh, ontwikkelen? Want tegelijkertijd, he, want stel je voor dat we besluiten, nou en we gaan alleen nog maar van de ene verliefdheid naar de ander. Klaar. Maar het gek is dat we wel de romantische eisen hebben aan een lange liefde. Dus eigenlijk alsof het altijd een heftige verliefdheid is. Dat het begin altijd uh, zo moet blijven. Um, maar eigenlijk de meeste mensen willen ook wel een. Ja, hebben nog steeds het ideaal of, of, of, of ja het streven naar een, een leven lang samen. Nee, echt je leven Uiteindelijk met iedereen. wil ja. iedereen dat. Ja. Nou ja, ik denk, ja, de, meer, de grote, in ieder geval de meeste mensen die ik ken en spreek wel. En, uh, um, maar dan is het lastig, want ja, voor hoe doe je dat? En natuurlijk is dat een privé-aangelegenheid. Maar um, het zou wel fantastisch zijn als er meer ideeën waren... die ons als het ware een perspectief op een lange, gelukkige... Uh, uh, nou, of misschien leefbare uh, liefdesrelatie kunnen bieden... Uh, dan is het toch gek dat we, als je kijkt naar de verhoudingen, dat, dat, dat er zo verschrikkelijk veel wordt geschreven en gefilmd en, ge, en gedaan en gedacht over het begin. Want het enige wat je dan kan denken, nou ja, dan hebben we een hele mooie uh, zomerdag gehad. En ja, die, die, die dag die eindigt, als het ware. En de lange termijn ziet eruit als een soort langzaam afsterven en alles wordt minder. En uh... Somper, grijs moeras. Zompig grijs moeras, inderdaad. Ja. En, en, en niet iets ja. zo heel vrolijk van het worden. Nee. Volgens biologen duurt de, de periode van, van heftige verliefdheid en, en van het grote smachten tussen de vijf en tien maanden. Gemiddeld negen maanden dan vind ik dat sowieso wel een heel magisch getal, negen maanden. Want ja. dat is toch ook ja, de, de lengte van een zwangerschap, de duur van een zwangerschap. Maar um, geloof jij dat eigenlijk, dat dat ongeveer uh, de, de, de, de duur van een verliefdheid is? Van, van verliefdheid. de eerste intense verliefdheid is? Nou ja, dat, maar ja, je zegt, dat, dat zegt een bioloog natuurlijk al. Ja, dus dan, maar jij bent een filosoof. Ja, dus dan, ik vraag me dan meteen af, wat voor staat een bioloog onder verliefdheid? En dat is waarschijnlijk de lichamelijk meetbare... Kenmerken van een verliefdheid. Ja. En, um, en waarschijnlijk ook de heftige seksuele aantrekkingskracht, die erop gericht is om zoveel mogelijk en zo vaak mogelijk op een dag ja, boven elkaar te springen om maar nageslacht te ja. produceren. En in dat perspectief uh, is, dat, is dat niet zo raar om dat te denken. Um, dat, he, dat, dat die heftige seksuele aantrekkingskracht gericht op nageslacht, dat die heel heftig en intens is en dat daar bijna geen weerstand aan te bieden is. Ja, dat is vanuit biologisch perspectief begrijpelijk, anders dan zouden we lang uitgestorven zijn. Maar zegt ons, zegt ons dat ook filosofisch dan niet iets? Dat we met die, met, met die biologie uitgerust zijn? Ja, maar dat zegt het, dat is ook alles wat het zegt. Uh, ik, bedoel, ik, het zou reductionistisch zijn als je zegt uh, de biologische visie op, op liefde is de enige mogelijke. Um, dan zouden we inderdaad een soort. Uh, nou ja, you and me, baby, ain't nothing but mammals, zeg maar, zoals ze yeah. zingen. Uh, dan zou het <laughs> alleen maar gaan om nageslacht. <laughs> yeah. um, maar mensen willen daarna ook bij elkaar blijven. En willen niet alleen maar uh, in bed liggen samen. En willen ook graag uh, mooie ervaringen delen, uh, hebben samen. Uh, hebben ook een persoonlijke beeld van geluk. Uh, liefde is veel meer dan dat. En, en ook, zelfs verliefdheid is al veel meer dan dat. Ja, maar daar, uh, zijn we niet, daar zijn we allemaal niet op, op, op, voor uh, op toegerust. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, nou, we ja, weten niet, daar ja. geen raad mee. Dus, dus dan denk ik van... Nou, dan kan je er of misschien maar beter mee ophouden. Want het wordt toch alleen maar minder. Of, uh, en, en gewoon weer de volgende ja. uitzoeken. Ja, ja. Of, of je moet echt weten van... Hoe gaan we nu verder? Hoe je daar, ja. Weet jij dat eigenlijk? Nou ja, ik, ik, kijk, ik, ik, zou, ik, ik pleit niet voor dat iedereen maar vooral bij elkaar moet blijven ten koste van alles. Maar ik uh, kijk, als, als heel veel mensen het heel graag wel willen, of trouwens, als zijn er maar heel weinig mensen die het willen, dan is het wel de moeite waard dat je daar inderdaad levensvatbare ideeën over ontwikkelt. En, en die zijn er volgens mij heel weinig. Um, maar ik bedoel, je ervan bewust worden dat, dat een heel groot deel van het begin van de verliefdheid zo heftig is, juist omdat er bijvoorbeeld seksuele aantrekkingskracht. Ja. Uh, nou, dat is vrij basaal uh, uh, en, en lichamelijk. Dat dat, dat, dat, ja, dat, dat, een dat dat iets is wat minder wordt, uh, dat, dat, dat op zichzelf kan een teleurstelling zijn. En het is misschien ook wel jammer. Maar dat kan je ook, dat kan ook wel bevrijdend werken. Dat je denkt, ja, maar dat wil helemaal niet zeggen dat, me, dat de liefde nu voorbij is. Het kan, dit kan een soort nou ja, intense manier zijn om heel dicht bij elkaar te worden. Heel intiem te worden. En, um... en daarna krijgt het een andere vorm. Als je dat wil inderdaad. Ja, maar ja. tenzij je denkt van ja, maar dit is wat liefde is. He, van dit is wat liefde is. En als het al minder wordt ja, dan, dan bloedt het dus dood. Ja. Terwijl je denkt ja, maar dit is slechts een van de manieren om erover te denken. Laat, laten we even luisteren naar... Um naar een fragment dat uh, misschien wel uh, het romantisch misverstand uh, illustreert. Dat, dat kun jij dan straks uh, misschien beoordelen of in ieder geval becommentariëren. Uh, er was een spelletje wat de afgelopen maanden... door miljoenen Nederlanders werd uh, gespeeld en gevolgd. En dat heet De Boer Zoekt Vrouw. Aha. Waarin het natuurlijk allemaal draaide om, om die ene waren. Mm -hmm. uh, die speelt mm -hmm. in de Hooiberg letterlijk. Uh, ja. uh, uh, de Boer Zoekt de Vrouw. Uh, en, en we hebben nu uh, bij de kop het geval... Richard, boer Richard, die uh, Annemieke zag. Ik weet niet of jij een beeld hebt bij boer Richard. Uh, ik denk als ik hem hoor wel. Ik heb al een paar afleveringen gezien. Dus, hij, uh... had, hij, hij heeft haar bij de dating, de speed dating, want dat ging eraan vooraf, heeft hij haar ontmoet. Hij zag haar en hij wist in één oogopslag eigenlijk dat zij de ware was. Maar vervolgens moest hij lusteloos nog het spelletje meespelen natuurlijk. <lacht> en kreeg hij een aantal vrouwen op de boerderij. Eigenlijk had hij al lang, en dat had hij ook al geregeld... voor Annemiek gekozen. Oh ja. Maar hij moest gewoon nog even voor de show... moest hij net doen alsof hij ook gevoelens voor die andere vrouw had. Laten we even luisteren naar een fragment. Ik heb een goed gevoel bij jou. En bij jou zou ik het aanbergen. Gewoon even eerlijk zoals ik denk. Heidi en Susie worden het niet. En hij is gewoon een feit. Maar ik heb dan ook een soort bijgevoel daarbij van, uh, je weet ook niet eens hoe ik in elkaar steek. waren. Nee. heb ook niet de ware anamiek, heb je nu ook niet kunnen ontdekken. Nu dus, het is allemaal nog zo kort, ik vind het zo overhaast. Je bent op één koe nu, terwijl je er gewoon eh, drie in je, in je stal op rondlopen. En oké, okay, ik kan me voorstellen dat Susan het niet is. Qua type, het is serieus en, en het... die is het op. Ja, dat weet je toch niet. Da, dat, weet maar, waar, waar, dat weet ik wel, dat weet ik wel. Het kan best zijn als jij morgen een aantal dingen van mij uh, opmerkt waarvan je denkt... niet zo leuk dit. Dus ja, maar het dan, je blijft je er, dan blijft er geen eenhoogd. Ik hoef niet te zeer voor dit programma iemand eruit te halen. Het gaat me alleen om de waar. Hij zei op het laatst, het gaat me alleen om de ware. Ah, dat stond ik uh, toch goed, ja. ja. Ja, het gaat me alleen om de ware. Ja. En zij zegt, ja, maar je wet op één koe. Ja, En Mooi, hij zegt, uh, nee, mooie, uh, ik uitspaar. weet wie die ware is, dat ben jij. Ja. En dat moet jij maar gewoon nu accepteren. En dan zegt zij, je reageert overhaast. Ja, ja, ja. Hoe kijk jij hier tegenaan? Want dit zijn allemaal onderwerpen die in jouw boek voorbij komen. Ja, nou ja het, het mooie is, je kan hier eigenlijk op verschillende manieren naar kijken. En afhankelijk daarvan, ja, dat is eigenlijk wat, wat filosofie laat zien. Je, je hebt niet één blik op de werkelijkheid. Je kan niet zeggen wat hier precies gebeurt. Maar een manier om naar te kijken is. Nou, we hadden het net over de seksuele aantrekkingskracht. Ja, uh, uh, het kan best zijn dat hij haar zag en iets uh, primairs in hem, iets biologisch in hem zag. Met haar kan ik hele gezonde kindjes maken. Dus. Uh, en nou ja, als je wat romantisch bent ingesteld... dan zul je dat al gauw uh, aan gaan aanzien als uh, de ware, inderdaad, als ware liefde. Niet per se de ware voor, om, voor een leven van geluk... maar in ieder geval wel voor een leven vol met kinderen. Um, maar een andere is, wat ik ook wel mooi vind... Zij, ik ben even voor de naam... Uh, Annemiek. Annemiek, die, die wijst er eigenlijk heel mooi op... dat er ook iets anders aan de hand is. Namelijk, die ziet hem inderdaad meer als romanticus. Van, uh, maar je kent me helemaal niet. Nee, je uh, weet niks van me. Nee, hij ziet haar en dat is de ware. En... Dat ze dus eigenlijk zegt, ja, nee, je kent me niet, uh, misschien uh, ontdek je dingen aan mij die helemaal niet, uh, die helemaal niet uh, zo leuk zijn. En uh, eigenlijk daarmee, ik weet niet of ze zich daarvan bewust zijn, misschien ook wel, hoor, maar nou, zij volgens mij wel. Uh, eigenlijk zegt ze daarmee tegen hem, je bent verliefd op je eigen plaatje dat je je zojuist voor mij gevormd hebt. voor jouw ideaalbeeld. Dat heeft dus niet per se met de werkelijkheid te maken waar je verliefd op bent geworden, zegt zij. Die heeft in ieder geval niet met haar te maken. Nee, het is natuurlijk wel zijn werkelijke fantasie. Maar nee, dat is inderdaad niet iets. Uh, dit gaat niet heel erg over haar. Nee. Houd, houdt zij hem dus een spiegel voor dat hij eigenlijk heel egomaan bezig is? Uh, ja, in zekere zin. Ja, ja, ja, ja misschien wel. Uh, dat in ieder geval, dat in de zekere zin, zo'n romantische uh, klikgevoel wat hij uh, beschrijft, uh, dat dat eigenlijk meer inderdaad iets is wat helemaal inwendig in hem zich afspeelt, uh, namelijk hij en zijn fantasie. En uh, hij denkt zijn fantasie, zijn ideale vrouw in haar te herkennen. Uh, en zij wijst hem erop van dat dat wel heel snel is om de conclusie te trekken dat... Uh, dat zij dat is. Dat zij dat is. In ja. werkelijkheid. Ja, nou gebruikt ze het woord haast. Overhaast ja. uh, noemt ze zijn gedrag. Dat is ook iets waar jij heel nadrukkelijk uh, mee komt in je boek. Jij zegt eigenlijk dat je binnen de eerste maanden, misschien zelfs wel de jaren van je, van je liefdesrelatie, niet... Tot overhaaste beslissingen moet komen. Geen kinderen, niet gaan trouwen, geen huis samen kopen, gewoon eventjes wachten en mm, kijken. Mm, mm. Ja, ja, ja. Nou ja, dat, dat heb ik in het hoofdstuk inderdaad over uh, het. het Zo'n heel rijtje heb je. Ja, het, het verschil in de overeenkomsten tussen seks en liefde, inderdaad. En dat, dat hoofdstuk gaat er inderdaad over. Uh, dat we eigenlijk ook seksuele aantrekkingskrachten gaan romantiseren, namelijk daar. Uh, een soort richting aanwijzen voor liefde van hebben gemaakt. Terwijl, uh, nou ja, ik uh, kan ongetwijfeld met heel veel vrouwen geweldige seks hebben. Maar ik moet er niet aan denken om, om met ze uh, mijn leven te delen. Dus er zijn volgens mij veel meer geschikte sekspartners dan liefdesgeliefden. Uh, liefdes, uh, ja, dus moet je wachten in een relatie tot de eerste schellen van de ogen vallen? Nou ja, voordat was... je tot grote tot uh, uh, daden komt? Ja, dat was een beetje in verband met helemaal in het begin. Dan gaan liefde, verliefdheid en seks lopen zo intens in elkaar over. En dat is bijna niet van elkaar te scheiden. Dan... Uh, dan zou ik zeggen, nou ja, dat was ook een beetje een advies aan de mensen... die al heel vaak uh, tot grote teleurstelling na een paar maanden dachten... waar ben ik aan begonnen en ik, ik dacht dat dit hem was. Of ik dacht ja. dat dit, dit... En nu kan hij niet meer terug, dat kan dan ook nog. Ja, precies. Nee, Ik ken mensen die inderdaad echt huis en haard hebben verlaten... voor het idee van nu heb ik de ware gevonden. Terwijl, nou ja, met een uh, enige biologische kennis had je misschien... tenminste, dat hoop je dan, dat, dat je... Uh, of misschien met kennis van enige Schopenhauer die het daarover heeft... Uh, die laat heel mooi zien, ja, maar wat, wat dat is... is niet per se het teken dat je de waarheid op moet. Maar iemand met wie je heel goed... Uh... Ja, maar dan zegt Arno Gumberg vandaag... die reageert op dat interview wat jij gisteren in de Volkskrant uh, hield. Uh, vandaag doet hij dat in zijn column uh, in de Volkskrant. En hij zegt, ja, maar uh, zijn totale commentaar is... zoals sommige economen dachten dat mensen machines zijn... die hun kapitaal wensen te maximaliseren. Zo lijkt dros te denken dat mensen per definitie... hun geluk wensen te maximaliseren. Er zit een diep verlangen in, naar lijden in ons. Op zijn minst het verlangen om het geluk te verspelen... In en bijna iedereen zit een kleine masochist. Oftewel, we gokken er gewoon op in die eerste periode. We gaan er helemaal voor. We willen dus een romantisch ideaal. En dan zien we daarna, dan hoort daar misschien lijden bij. En hoe erg is dat nou eigenlijk? Ja, Want jij ja. wil ons eigenlijk wel behoeden voor deze. <lacht> <lacht> kip zonder kop nou, ja. methode, toch? Nou ja, ja uiteindelijk. Het is meer een, een, een, een onderzoek naar hoe kan je zelf grip op je leven kan krijgen. En de, uh, volgens mij is dat iets sowieso, waar ik zelf ook altijd naar streef. Um, controle. Ja, controle is nou enige. Nou, gewoon begrijpen van wat er gebeurt. Begrijpen wat er gebeurt en begrijpen waar je je beslissing op baseert. Als je, als je, als je van overtuigd bent dat liefde en, en, en relaties een van de belangrijkste delen, onderdelen van je leven zijn dan is het toch wel heel fijn dat je er enige zeggenschap over hebt. En dat je inderdaad niet uh, nou ja, inderdaad als een kip zonder kop... van de ene uh, uh, uh, persoon naar de ander uh, hopt... en daar eigenlijk alleen maar ongelukkig van wordt. Maar hij zegt, wij, wij zijn dol op het lijden dat erbij hoort. Dat is ja. gewoon de, de, de, de andere kant van de medaille. Ja, nou ja, de andere kant daarvan weer is... Uh, bij wie veroorzaak je dat lijden precies? Ik bedoel, als je allerlei liefdeslachtoffers maakt... omdat jij zo nodig je gevoel altijd maar moet volgen... en daarmee inderdaad... Uh, nou, misschien wel een vrouw een kind laat zitten en noemt het allemaal op. En dat misschien wel drie keer. Denk ik, ja, misschien vind ik het dan ook wel heel leuk om lijden te veroorzaken. Maar dat is nog geen reden om het te doen. Hij zegt, hij, hij linkt dit zelfs aan, aan onze christelijke moraal. Hij zegt het verlangen. We hebben een diep, diep geworteld verlangen om ons geluk te verspelen. Niet verbazingwekkend in een cultuur die zich gaarne christelijk noemt. Jezus heeft voor ons geleden. Er zijn genoeg mensen die ook willen lijden. Voor ons en anders wel voor zichzelf. Er zijn mensen, mannen, vrouwen, je noemt ook voorbeelden in je boek, die een leven lang, nou ja, ik noem het maar even, op water en brood staan. Mm -hmm, Want mm -hmm. ze hebben één keer iemand ontmoet, de ware, ja. en die is niet meer binnen handbereik, om wat voor reden dan ook. En ja. dan wordt het een sobere monnik of kloostergang uh, ja. de rest van hun ja. leven. Ja. Ja. Jij vindt dat doodzonde? Nou zijn er zijn ook ja, mensen ja. Die, heel, uh, die genieten van, van dat lijden. Nee, precies. Maar dan is het inderdaad de vraag, wat, wat, wat is geluk? Hè? Dus ik kan me heel goed voorstellen dat een gelukkig leven voor iemand betekent... Uh, nou, dat je, je echt vasthoudt aan, het, aan de gedachte van hè, dat er inderdaad één ware was... en nou ja, dat hij er misschien niet meer is, of omdat je misgelopen bent... en daar een soort, zinvol, uh, ja, een soort zinvolle wereld aan ontleent. Mm het -hmm. is natuurlijk een heel fijn idee dat, dat, dat, dat er een betekenisvolle wereld is... Uh, waarin er zo iemand rondloopt, ook al kom je hem niet tegen. Dat geeft misschien rust. Maar als dat, als dat voor iemand geluk betekent, dan zou ik daar dan niet... Dan moet je zijn... daar vooral voor gaan. Ja, natuurlijk zou ik daar niet... Zijn... Ja, maar ik romantiek vind... heeft het probleem dat je vaak slachtoffers maakt ook. En trouwens, als je wil lijden, dan zou ik zeggen... Uh, of tenminste, als je wil accepteren dat bij leven ook lijden hoort... dan zou ik uh, eerder iemand willen uitdagen om juist bij elkaar te blijven... als het moeilijk wordt. Ik bedoel, romantisch alles achter je laten... dat kan een soort opzoeken van ongeluk zijn... maar het is ook soms een manier om juist de lijden en problemen uit de weg te gaan. En een makkelijke weg zoeken. Ja. En dat is eigenlijk... Eigenlijk, bottom line van, van, van dit boeiende boek is het woord blijven. Daar draait eigenlijk dit hele boek om. Hm. Blijven. Ja, dat zou kunnen. Ja. Ja. Is, is ja. Dat, hoe, hoe belangrijk is blijven voor jou? Um, ja, ik heb het. Nou, ik denk, je zit aan. Ik moet even aan de zin denken waar dat onder andere in staat. Dat is. Nou ja, omdat we zoveel manieren hebben om er niet te zijn. Dat zeg ik eigenlijk. Hm. En uh, dus met blijven bedoel ik. Ik zeg er ook meteen achteraan... waar je niet meer kan liefhebben, moet je vooral weggaan. Dat, dat heeft Nietzsche ook gezegd. Het waar... is niet zo dat je altijd maar in een relatie moet blijven Nee, nee ja, waar, waar daar, je niet daar... van elkaar kan houden... moet je vooral elkaar niet de levensuur maken. Maar, um, maar de neiging is altijd om, om, uh, om weg te gaan. Om, uh, of om afwezig te zijn. Ik bedoel, er zijn zelfs mensen die tien jaar bij elkaar zijn... maar toch volkomen afwezig zijn qua aandacht. En eigenlijk hun, hun echte leven buiten de deur hebben. He, dat dus in zekere zin er niet helemaal zijn... of zich in hun werk stort of wat dan ook... Dus op die manier een soort status quo hebben waarin ze langs elkaar heen leven. Omdat ze misschien niet de moed hebben om, om uit elkaar te gaan. Dus ik bedoel echt in de brede zin van blijven. Dus echt bij elkaar blijven. Zolang dat uh, iets moois zou kunnen opleveren. Uh, maar ook erbij blijven letterlijk wel aandacht. Dus proberen erbij te blijven en niet steeds af te dwalen naar vage romantische idealen. Die, um, nou ja, die eigenlijk afleiden van wat je wel hebt. Dat, dat, dat, dat, is eigenlijk, nou, dat vind ik echt, echt het kwalijke aan, uh, aan romantiek. Dat het... Als het ware, alles, de, de prachtige rijkdom van het leven dat je hebt, de, de mooie mensen die je in je leven hebt, um, ja, dat, die, dat je daar, daar eigenlijk aan afdoet. Eigenlijk zegt van, maar ze zijn eigenlijk minder mooi, of jouw leven is minder mooi dan wat je he, in, de, in, de, in de perfecte films en de perfecte plaatjes Wat je hebt. jezelf droomt. Ja, dus in die zin heeft Grumme gelijk als het uh, een christelijke tintje heeft. Christendom is in zekere zin heel romantisch. He. Het, het verwacht namelijk het echte leven pas hierna. Nou ja, dat is ook een beetje wat, wat romantiek zegt. Althans, die verwachten wel het echte leven in dit leven. Maar in ieder geval, dat wat je nu hebt, dat is het nog niet. Uh -huh. Dat is een soort wachtkamer-idee. Uh, uh, nou ja, gemonte... Dat je altijd blijft hunkeren en altijd ja. maar blijft streven naar een ja. ideaal... wat eigenlijk helemaal niet, ja. niet, niet te vatten is. Ja. ja, ze hebben ook allebei een verlosser. Ik bedoel... Waren prins op het witte paard of Jezus. Dat zijn allebei een soort verlossers die natuurlijk eindelijk, eindelijk de goede, gelukkige wereld brengen. En die jou ook geluk brengen. Ja, met een paradijsgedachte van nu is alles klaar, nu is alles goed. Maar, maar... de happiness-achtige bladen en, en, en, en, en verwanten. Ook zelfs Filosofie Magazine heeft ons al lang geleerd dat je het geluk in jezelf moest zoeken... en dat je eerst van jezelf moest houden... want dan kon je het toch pas van een ander houden? Ja, ja, ja, ik weet nog precies wat ze daarmee bedoelen. Um, ik, ik kan dat zelf in ieder geval niet. Ik begrijp wel dat je niet zelf haat door het leven moet gaan. Dan, dat dat je, niet echt een lekkere nee, bodem is dan voor... Ben je, ja, meestal, dan ga je allerlei onzekerheid afreageren op andere mensen. Dat moet je ook weer niet hebben. Maar het idee dat je eerst helemaal zelf gelukkig moet zijn... en dat het dan nog leuk is om er iemand bij te hebben... dat, nou ja, dat, ja, ik, dat zou ik bijna ook weer romantisch misverstand willen noemen. Want dat, dat geeft ons... Volgens mij willen we onszelf de illusie aanpraten dat we niemand nodig hebben om gelukkig te zijn. Want stel je voor dat je tot de overtuiging komt dat je voor een liefde echt een ander mens nodig hebt. Denk jij dat je voor de liefde wel een ander mens nodig hebt? Ja. Dat je voor het leven ook een ander mens nodig ja, hebt? Ja, ja? Ja, ja. ja, ik geloof dat je echt pas volgens mij echt zinvol mens kan zijn als je relaties aangaat met andere mensen. En, ja. en ook per se liefdesrelaties? Um, nou, Laat ja, ja, die, ik zeggen die... de happy single, geloof je daarin? Um, nou ja, de gelukkige happy singles die zeggen ook altijd... dat ze hele goede, dierbare vrienden hebben, bijvoorbeeld. Of een ja. hele echte familie. En ik kan me voorstellen dat je daar, dat, nou ja, dat, dat voor sommige mensen een juiste vorm is. Dat, uh, maar ik geloof niet dat dat een alternatief kan zijn voor een liefdesrelatie. Maar, uh, maar ik geloof wel dat dat voor heel veel mensen een gelukkig leven kan zijn. Maar die hebben dus liefde en zorg en aandacht en uh, vriendschap in, in andere relaties. We krijgen een aantal... Uh... Mailtjes binnen van Luisteraars. Zoals Ineke die schrijft: geef ik boodschappen, zeg wat je wilt. Deel interesses. Geef ruimte. Ik ben ruim 41 jaar getrouwd geweest, bijna via weduwe. Gemis van liefde blijft, vooral intimiteit blijft een gemis. Hoeveel vrienden en vriendinnen er ook zijn. Nou, Dit is een ervaringsdeskundige. 41 ja. jaar, dat is een ongelofelijke tijd. En is dit de spijker op de kop? Geef ik boodschappen, zeg wat je wil, deel interesses, geef ruimte. Ruimte speelt een heel belangrijke rol in jouw boek, hè? Ja, ja. Ierheid en ruimte. Ja, ja. Nee, absoluut. Ligt ja, dat, dat de toe. Wat, wat wordt daar eigenlijk mee bedoeld, ruimte? Uh, ja, ik gebruik vaak het woord ruimte of openheid. Nou ja, omdat als we allerlei verwachtingen hebben... Uh, he, idealen en verwachtingen hebben van hoe iemand zich hoort te gedragen... in een relatie, en als we dat van iemand eisen of verwachten dan ja, het is het eigenlijk een vorm van jezelf afsluiten voor wie iemand echt is. Dus als je met een minimum aan vooringenomenheid probeert iemand te leren kennen... dan, uh, ja, dan sta je veel meer open. Hè? Dan kan je zelf als het ware voor, uh, openstaan meer voor hoe iemand is. Ja. En dan kun je dat ook veel positiever waarderen. Want als je steeds je ideaal op de voorgrond hebt... en dat vergelijkt met hoe iemand zich gedraagt... dan ga je een vergelijking maken die vaak, als je hecht aan je ideaal... Uh, negatief uitvalt voor, voor de echte ander... Dat is een vorm van geslotenheid. Uh, uh, wat je ook illustreert uh, in dit boek is dat heel veel mensen... en ik dacht, ja, dat is een open deur. Natuurlijk is die ander is nooit je bezit. Maar jij gaat dat ons toch nog een keer uitleggen. En dat illustreer je eigenlijk met uh, een, een liedje van, uh, van Sting. I'll be watching you. Laten we even... Uh, we hebben daar een fragmentje van en we hebben ook de uitleg van Sting. Want die vertelt ons namelijk wat de diepere boodschap oh, van, de, van die song is. Ja you ja dan komt uh, Sting nu, want die, uh, die had daar iets over te zeggen en dat, dat haal jij aan in je boek. Angular? Uh, angry. You cannot. Oh. very present. <laughs> <laughs> I, I think the song is very very sinister and ugly and people have actually misinterpreted as being a gentle little love song and really it's no, about no. it's jealousy and surveillance and 1984. Sting die zegt hier van ja, mensen hebben deze sinistere boodschap eigenlijk vaak gemist. Ze denken dat het een gentle little love song is. Dat het over de liefde gaat. Dat wordt ja. ook veel bij bruiloften ja. en andere liefdespartijen. Ja. In opgeschuifeld. Ja. groep opgeschuifeld, ja, ja, ja. veel gedraaid. Ja. Maar het gaat eigenlijk over iets, een zwarte periode uit zijn leven: ja. uh, Jaloezie, 1984 ja. noemt hij dat. Ja. En uh, dat kan grote vormen aannemen, maar gaat dus eigenlijk ook alleen maar weer over ego. Ja, in ja. Ja, die tekst zingt hij het ook heel goed. Hè? Ik, bedoel, ik kan me wel voorstellen dat sommige mensen het romantisch vinden of mooi... omdat de, ja, I'll be watching you geeft ook een soort fijn idee... dat er iemand altijd hè, getuige bij je leven is. Maar hij bedoelt inderdaad, ik, uh, ik moet je wel controleren... want uh, ik heb geen idee wat jij doet als ik er niet bij ben. En, uh, nou ja, ik, ik heb vol, ja, een aantal verschillende manieren om jaloezie inderdaad dan, uh, te duiden... in een of andere is dat het een vorm van gefrustreerde bezitsdrang is... Namelijk, uh, uh, het fijne aan een romantisch plaatje is, is dat het jouw plaatje is. En dat jouw ideale poppetje, jouw ideale vrouw of man, die staat gewoon stil en gedraagt zich zoals jij dat wil. In het meest extreme geval een opblaaspop waar ook films over zijn ja, gemaakt. Zeker. Ja, Zeker. Ja. ja, een hele mooie films over gemaakt. Ja. En uh, nou ja, zover kan dat gaan, dat het wel een uitwas. Maar het heeft wel eenzelfde soort manier van denken. Um, ja, ik zeg op een gegeven moment van dat het niet echt de bedoeling is om uh, nou ja, je levende geliefde als een opblaaspop te behandelen, maar, um... <laughs> Ik ben blij dat je dat nog hebt. <laughs> ja, <heeft. laughs> ja toch heb toch even erbij. Ja. <laughs> nee, maar het is inderdaad zo dat jaloezie ook vaak iets, uh, jaloezie uit zich vaak in een verwijt of in een, ja, een stroom van verwijten en controleuitingen, uh, uh, ook weer die echt de ander voor de voeten werpt bijna. He, van waar was jij? Uh, wat heb jij gedaan? Met wie was je? En waarom? Enzovoort. En waarom was ik er niet? En waarom zoek je telefoon uit? Dat soort dingen, dat heb nu tegenwoordig ook. 16 uh, gemiste oproepen? 16 gemiste oproepen, ja. ja. Nee, ja, ik, voor jaloersen mensen is de mobiele telefoon echt een ramp. Uh, want je kan iemand con continu traceren, als het ware. En, um... en het voedt eigenlijk alleen maar de jaloezie. Ja, want in zekere zin uh, als iemand niet opneemt, dan is er al een probleem ja, natuurlijk. Ja. ja, de jaloers heeft namelijk altijd gelijk, want waar de jaloers eigenlijk meestal niet mee om kan gaan, is met het feit dat de ander niet overeenkomt met zijn ideaalbeeld, oftewel dat nou ja, als, als de man jaloers is, dat de vrouw echt een vrij individu is, helemaal los van hem. Um, en in zekere zin zelfs helemaal losstaat van, van alle verwachtingen... en idealen en hoop die hij aan haar gekoppeld heeft. Dus ja, in zekere zin heeft hij altijd gelijk. Want zij kan alleen maar zeggen, ja, maar ik ben, ik ben vrij. En dat is eigenlijk omdat wij, als ik jou goed begrepen heb... Uh, in de liefde op zoek gaan naar onze wederhelft... met wie wij ooit in een oerstadium één waren. Dat er een gedachte is dat liefde de genezing eigenlijk biedt... Hè, uh, van de halfheid en de onvolmaaktheid. Dat wij dus als mensen eigenlijk... Man, vrouw, ooit één lichaam waren en dat we uit elkaar zijn gerukt. Ja, nou ja, dat is een van de oudste mythes daarover. Ik bedoel, het is niet, dit lijkt mij niet uh, de werkelijkheid, maar. Uh, nou ja, ik krijg heel vaak de vraag, ja, maar uh, hollywood zijn toch. dat is toch nog maar. zeg maar. 60 jaar of zo. Ja. En, en daarvoor had je toch niet die ideeën over. Samensmelting enzovoort. Maar dat verhaal inderdaad over dat we oorspronkelijk een eenheid vormden. Hè, en, en als een soort straf van de goden. Dat we in twee gespleten zijn en over de aarde verspreid. En dat we nu als een soort halve wezens door het leven hinken. Op zoek naar onze wederhelft. Dat dat liefde is, het zoeken naar je, je wederhelft. Uh, nou, dat is al die mythe op zichzelf is uh, ongeveer 2.500 jaar geleden ja. opgeschreven door Plato. Dus zo oud is het al. En veel filosofen gebruiken uh, die mythe ook. Ja, of geloven zeker. daar nog ja, op de een of andere ja, manier in. Ja. ja, en het, het is... Ja, het is het is net zo waar als dat het een scheppingsverhaal waar zou zijn. Het ja. um, is niet de vraag, is het, is het echt zo gebeurd? Waren we ooit echt eerst een soort wezens met vier armen en, en, en twee hoofden? Um, maar de vraag is meer, waarom vinden we dat... Blijkbaar zegt deze mythe wel iets over hoe we onszelf ervaren en onszelf begrijpen. Ja. Blijkbaar voelt liefde wel vaak zo. Dat, dat je op een gegeven moment je niet meer compleet voelt. Als kind kan je volmaakt gelukkig alleen zijn... Uh, dagen op je kamertje doorbrengen en dan ergens in je puberteit of soms iets ouder bij mensen opeens komt het gevoel dat je niet meer compleet bent. Dat is... En dan is er iets van gemis? Dan, dan krijg je iets van gemis, ja. En dat kan je heel, bi heel bi biologisch duiden van ja, natuurlijk, want je wordt geslachtsrijp. Maar dat, dat lijkt mij maar één van de mogelijke manieren om er naar te kijken. Ja. Er zijn veel meer dan dat. Ja, de, toch een onvermijdelijke vraag voor mij is eigenlijk: je bent liefdesfilosoof, maar ho hoe zit het met je eigen liefdescv? Mijn <laughs> CV ook. Die is lang. Nee. <laughs> hey, maar, maar hoe sta jij in de liefde? Of, want, want je, je hebt een, een prachtige manier van erover schrijven en praten. Maar uh, wat, wat, wat zijn de ankers in jouw bestaan, bijvoorbeeld? Um, nou, ik, ik zou dit boek niet uh, hebben willen schrijven... als het voor mij puur theoretisch was gebleven. En dan had ik het helemaal niet, was ik het niet aangegaan. Dit, dit, de problemen die ik hier aan de orde stel en de antwoorden die ik zoek... Uh, um, die gaan mij heel erg aan. In het begin zeg ik ook... dit is echt een verslag van een lees-, leven- en leerervaring. Wat bijvoorbeeld bij jouw leven hoort... en in de volksrand gisteren repte je daar ook al over... is een, is een, een, een jeugd met veel uh, echtscheidingsproblematiek. Ja. Ja. Ja. Om het maar even heel uh, ja. koud uit te drukken. Uh, heeft, dat, heeft dat zijn uitwerking gehad... op de manier waarop jij naar de liefde kijkt? Dat, ben, dat, denk, dat denk ik wel, of dat geloof ik wel. Ja, dat kan ja, een beetje psychologiseren misschien. Maar, in welke zin dan? Nou ja, omdat uh, nou ja, toen mijn ouders gingen uit elkaar toen ik zes was, bijvoorbeeld. Uh, en dat is zeker niet het enige scheidingsgeval scheiding, scheiding in mijn jeugd. Uh, maar volgens mij heel veel mensen van mijn leeftijd, of misschien van ook de generatie ervoor al zagen heel wat echt scheidingen al. In uh, de zich jaren zeventig? Ja, ja. Nee, ja, precies. Uh, dus nou, het was in ieder geval niet vanzelfsprekend voor mij dat mensen bij elkaar bleven. Maar het was wel vanzelfsprekend dat iedereen trouwde. Ik kom ook uit een christelijke achtergrond. En, uh, daar vrijgemaakt trouw je... christelijk, hè? Ja, geef me het vrijgemaakt, inderdaad. Ja, dat vrijgemaakt is wat merkwaardig, want het is juist veel minder vrij dan Precies. geef me het nog. maar. Ik wilde even meteen duiden <laughs> dat dat vrij streng is. En dat er ja. volgens mij helemaal niet gescheiden wordt in die kringen. Nee, nou ja, nou ja dus wel. Ja. Dus wel. Ja, nee, ja, ja. Dat, nee, maar dat krijg je ook nog een keer inderdaad die hele sociale maatschappelijke afkeuring doorheen natuurlijk. Um, maar dus iedereen trouwde wel, had dus wel die hoop... Uh, uh, maar heel veel mensen, die, of heel veel huwelijken, die stranden dus weer. Dus dat was eigenlijk wel de normale toestand voor mij. Dus ik kan me voorstellen, ja... Ik zeg ook wel eens, ja, je gaat pas nadenken als je tegen een probleem aanloopt. En nou ja... Uh, dit... Dat is dan bij jou, heeft ja. het zich heel vroeg gemanifesteerd? Ja, als, als liefdesrelaties altijd gewoon durend waren... en altijd bleven en huwelijken altijd nooit stranden. Ja, dan ga je, ga je daar niet, niet uh, jaren over nadenken... En, uh, uh, uh, uh, afvragen ja, hoe het dan wel moet. Want dan gaat is het wel goed. Is dat cruciale thema van blijven, wat, wat, wat we toch lezen in dit boek, He, dat, je, dat je moet proberen te blijven, niet in een hopeloze relatie is maar mm -hmm. gewoon blijven in, in de liefde. Heeft dat te maken met je achtergrond eigenlijk, dat je daar uiteindelijk op uitkomt? Ja mm, nou, dat weet ik niet. Ja. Nou ja, voordat je het weet, dan wordt het dan wordt het een soort puur uh, individuele gedachte, dat dat, dat dat zeg maar de, de, de, de, ja, de kern was, waarom ik dit allemaal zei, maar nou ja, zoals ik in het begin al zei, dat, dat blijft voor mij veel, veel meer kanten. Zeker ook dat. Ik bedoel, maar hoewel ik niet gewenst zou hebben dat mijn ouders bij elkaar waren gebleven. Want ze zijn veel gelukkiger geworden uh, los van elkaar. Um, dus nou, dat, dat heb ik ook een hele leerzame ervaring gevonden. Om te zien hoe uh, gelukkig uh, mijn, mijn vader bijvoorbeeld is met zijn vrouw. Die hij destijds ontmoette en nog steeds bij is. He, dus ik zie dat het heel, heel goed kan zijn om een relatie te beëindigen. Maar dat, dat weggaan, dat, heeft, dat, dat zie ik op veel meer kanten. Dat is bijna een soort culturele neiging geworden. Altijd uh, maar weggaan. Altijd maar weggaan, ja. Dus het uh, ontvluchten van. Ja. Het ontvluchten van. Ja. Ja. Maar ja, van ja, eigenlijk dat... van de werkelijkheid dus. Ja, inderdaad. Want je gaat altijd weer op zoek naar een, uh, nou ja, een, een ware die dan weer ergens anders is. Maar ja, dat ga je bij die persoon ook weer niet vinden. Dus de, we hebben altijd wel redenen om weg te gaan en om, het, om de problemen te vermijden. Ja, hoe, en en, ja. en hoe, doe, ja, hoe doe je het zelf? Ik ga het gewoon toch maar vragen. <laughs> ik bedoel, je draagt dit boek op aan Fleur. En, en, ja. en diezelfde Fleur zit hier achter het raam. Dus in ieder geval, de duur van de druk van het boek uh, zijn jullie samen. Ja. Dat kan ik ook wel constateren. Maar bedoel, je denkt dan liefdesfilosoof er alles van, maar dat wilde niet zeggen dat je het zelf ook goed kunt, hè? Nee, dat is waar. Ja, nou ja, ik, nee, nee, dokter nee. dokter nee, is ook nee, meestal ja. niet zijn beste eigen huisarts, dus. Nee, nee, nee. De studenten vragen wel eens inderdaad wel eens, of, of ook wel eens mensen bij een lezing van uh, jij hebt zeker zelf de perfecte relatie en, nou ja, natuurlijk. Um, want ja, uiteraard, uiteraard. En, uh, maar nee, uh, ja, dat is ook zo eigenlijk. Maar niet zo van, uh, ik weet precies hoe het moet en uh, kom maar langs, dan zal ik het vertellen. Maar. Uh, uh, maar ik ben ook weer niet de soort Rousseau... Hè, die uh, het pedagogische uh, boek heeft geschreven. Uh, Emile en mijzelf uh, vijf kinderen te vondeling heeft gelegd. Dat is altijd iemand die dan geweldig kan beschrijven... hoe je een kind moet opvoeden, maar het zelf helemaal niet doet. Ik, maar ik, ik meen echt serieus. Ja, het klinkt bijna, bijna zelfhulpachtig. Maar nou ja, volgens de Griekse filosofie... De Griekse filosofen hadden het ook over zelfzorg. Dus echt therapie in de, in de, in de filosofische betekenis. Ik heb... Uh, ontzettend veel gehad aan de boeken die ik gelezen heb... en de denkers die ik ben tegengekomen. Ja. En daar heb, daar heb ik ook echt ja, verslag van willen doen. Ja. Dan moet je eens kijken wat een fantastische ideeën er zijn over liefde. En, en je moet soms even goed zoeken, maar ze zijn er wel. En nou een soort nee. schatgraven. Helaas zijn we aan het einde van deze uitzending. Want we kunnen over dit onderwerp echt nog wel tien uur doorpraten. Wil je alsjeblieft iets op je tegel zetten? Het ja. zou zomaar kunnen zijn zonder liefde geen angst. Maar zonder angst geen liefde. Nou ja, dat was één van die tegelteksten die in het boek zat. Maar er zijn er vele. Zometeen Margreet Rijntjes met twee dingen na ons. En dan gaat het over familie van ouderen in verpleeg- en verzorgingstehuizen, Want die willen dat het allemaal beter gaat. We hebben nog maar vijf seconden. Oh. Zeg het. Moet ik hem noemen? Oh. Ja. Woody Allen, Life doesn't imitate art, it imitates Lang bad television. Dit was aflevering 2253. Tot maandag bij de grote 10-jarige kunststof show. Ik wens u een prettig weekend. Radio 1 hey. Kunststof. NTR brengt cultuur. Elke dag. Hoe blaas je nieuw leven in een oud sprookje? Martine Bel heeft er iets op bedacht. Ze zet het tien klassieke sprookjes op rijm. De van Dongen zit in het hoogseizoen van haar leven. Ivan Lins schreef muziek voor grootheden als Barbara Streisand en Ella Fitzgerald en is Arjen Lubach nu schrijver of Cabaretier? U ziet het in Kunststof TV zondag om 6 uur op Nederland 2. NTR brengt cultuur.